Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amsterdam is de klimaatmars in volle gang. Op zo'n 300 plekken in de wereld wordt vandaag gedemonstreerd voor een beter klimaat. Ook in Amsterdam is een mars bezig, verslaggever Onno Beukers is erbij. Dag meneer, wat staat er op uw bord? Consumeer maar lekker door, want de wereld gaat toch naar de kloten. Dit is niet een hele optimistische gedachte? Nee, is het ook niet, maar die kant gaan we wel op. Ja. En wie heeft u hier naast u staan? Dat is mijn kleinzoon. Wat staat er op jouw bord? Uh, toekomstdromen, ik wil niet overstromen. Ja, want dat is waar je bang voor bent? Ja. De demonstratie duurt tot een uur of vier. De organisatie verwacht zo'n 20.000 mensen. Er rijden weer minder treinen door een tekort aan verkeersleiders bij ProRail. Vanaf drie uur rijden er geen treinen tussen Utrecht en Arnhem. En ook de stoptreinen tussen Maarn en Renen en tussen Barneveld en Ede-Wageningen kunnen niet rijden. De ooievaar die een maand geleden de aandacht trok door 6000 kilometer te vliegen om te overwinteren, is dood. Moershit, zo heet hij, werd begin dit jaar geboren in Zeeland. Onderzoekers zagen via zijn zendertje dat hij helemaal naar Mali was gevlogen, 6000 kilometer verderop. Maar een maand na de overtocht kwam er slecht nieuws: de ooievaar is overleden. Waaraan is niet bekend?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 Zo weer een lekker begin van Zandvoort op zaterdag met deze van Prins en de Raspberry Beret. Het is even na twee uur Zandvoort een hele middag. Ik heb Albert-Jan ook weer bereid gevonden om deel te nemen aan dit geweldige programma. Goedemiddag Albert-Jan en hallo luisteraars, we zijn er weer. Ja, goedemiddag luisteraars, kijkers, uh, ook niet te vergeten onze kijkers. Van harte welkom. Drie uur lang live Zandvoort op zaterdag. De week weer overleefd, Albert ja. Jan. Nou ja, ik ben net... Nog tijd... op uh, vakantie geweest, ja, hè, geloof ja, ja, ik. Ja, dus, uh... ja dat was wel een leuk verhaal. We bedoven, onze buren hadden een dochter van die werd 16 jaar. Nou, dat word je ook maar één keer in je leven. En als je dat van de buitenkant zag, dan werd ze een andere leeftijd. Hè? Dan werd ze bijna 61. Ja, dus, uh... klopt. Dus uh, nee, we dachten van, nou weet je wat, we gaan eens een, uh, we hebben een hotelletje geboekt, dan konden ze gewoon rustig hun gang gaan. En uh, dus we hebben uh, lekker in, in een hotel in Zandvoort uh, overnacht. En uh, de eigenaar van het hotel die dacht ook van, wat heb ik nou aan mijn laars hangen? Mensen uit de, de van die komen bij mij een logeren, Wat is daar aan de hand? Nog geen 100 meter. <laughs> nog nog geen 100 meter. briljant. Uh, hartstikke leuk, uh, leuk gisteravond lekker uit geweest een biertje gedronken en uh, lekker een pizzaatje gegeten. Dus uh, nee, we, we, het gevoel dat we drie dagen zijn weg geweest. Nou, mooi. Dan kan je dus. er weer tegenaan. Dus, maar ik zit hier weer. Ik ben weer op tijd terug, om het zo maar eens te zeggen. Dus uh, wat gaan we vandaag allemaal doen? We hebben een overvol programma. Ja, eerst even kijken naar mijn uh, poppy, Want ik heb hem op, hè? Ja, je hebt een poppie op, hè? Ja, want uh, de poppies uh, worden vandaag uh, uitgedeeld... Uh, de herdenkingsklaproos ja. bij Albert Heijn. Dus uh, heb je er nog geen... Ga er even heen. Ja, nou, dat is een leuke slogan, een goede slogan. Goed, uh, wat gaan we vandaag doen? Uiteraard rond de klok van half vier hebben we natuurlijk de evenementenagenda en we hebben natuurlijk uh, ja, de, de novembermaand, de cultuurmaand. En er uh, zijn natuurlijk wel uh, sinds afgelopen dinsdag wat aantal wijzigingen ingekomen in ten aanzien van wat je wel en wat je niet kan laten tijdens uh, deze maand, cultuurmaand. Trouwens een overvol programma, heel, heel divers. Maar denk er wel even aan dat er nieuwe regels zijn met betrekking tot corona. Daarover rond de klok van half vier meer. Nou, het weerbericht natuurlijk. Blijft het zo, wordt het beter. U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Het dier van de week uh, is Lucy. We hadden, vorige week hadden we dus Bassie. Nou, Bassie heeft een nieuwe eigenaar. Mooi, dus mooi. En dus nu hebben we dus Lucy in de aanbieding. Dier van de week om half vijf. Gedicht van de dag. Ja, vorige week uh, hebben een aantal mensen het toch uh, gemist. Dus op vele verzoeken herhalen we het gedicht van... Uh, over de witte bankjes. Want het is natuurlijk een heleboel trammeland om de, de nieuwe bankjes... of ze wel aan de boulevard komen te staan... of dat ze gelijk aan de zeereep of niet... of dat je er nog tussendoor kan lopen. Dus wij brengen alvast een ode aan de witte bankjes... zoals we altijd gewend waren. Dat om kwart voor vijf. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, Roy van Buringen komt rond de klok van kwart over drie bij ons langs. Want die gaat radio maken in de studio's van de NH. En dan gaan we eens even kijken hoe dat allemaal tot stand is gekomen. En wanneer die uitzending live de eter in gaat. Er wordt uiteraard gevoetbald. SV Zandvoort speelt vandaag thuis tegen Aalsmeer. Ze hebben natuurlijk te kampen met vele blessures. Maar we gaan eens even bij Jan van der Leden om over half drie informeren hoe de stand van zaken is in de, ja, laten we zeggen, in de ziekenboeg van, uh, van SV Zandvoort. En we hebben ook nog de coronamaatregelen en hoe gaan ze daarmee om? Okay. Dat horen we straks. Dat horen we straks. Uh, uiteraard kwart over vier hebben we Pit Report. Ja, het is weer uh, de race in Mexico. Uh, daar wordt dit weekend geraced. Het wordt natuurlijk steeds spannender met uh, steeds minder races. En het uh, is dus wel zaak dat uh, Max Verstappen erbij is. Gisteren tijdens de vrije training zat hij er goed bij. Daar kijken we even rustig naar terug. Hoe dat uh, allemaal verlopen is. En uh, we kijken natuurlijk uh, even uh, vooruit naar de stand in het WK. En wat er dus al kan ge gaan gebeuren. En of kijken of het teamgenoot van Max zijn eigen race kan winnen in Mexico. Dus dat, dat zou toch, heel mooi dat zijn. Dat zou ook mooi zijn. Uh, dus dat is Pit Report kwart over vier. Uh, SV Zandvoort, hebben we, heel, we hebben het, uh, veel Zandvoorts nieuws voor u. Zijdelings kijken we ook even naar de laatste race, want die wordt nu momenteel verreden in het uh, WEC kampioenschap, de World Endurance Championship. De laatste race die wordt nu uh, verreden over uh, acht uur. Ze zijn om twaalf uur Nederlandse tijd gestart. En Nederland met de Racing voor Holland kan eerste worden in de lmp 2 klasse En dan wel in de combinatie van de Pro-M. Daar kijken we naar. En momenteel wordt er een mooie topper verspeeld in Engeland. En dan hebben we het over Manchester United tegen Manchester City. Tussenstand momenteel 1-0 in het voordeel van Manchester City. Door een eigen goal van de verdediger van Manchester United. Dus ik zou zeggen, oh ja, we herhalen dankzij Henkeur het interview wat uh, Gert van Kuik vanmorgen had... met Erik Koning in zaken de verkiezing van de ondernemer van het jaar. Want dat zit er wel weer aan te komen. Heb jij al gestemd? Nee, nog niet. Ja, ik hou wel. Maar goed, daarover in het tweede deel van het eerste uur meer. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. En zo werd het bijna kwart over twee. www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio. De nieuwe Ed Sheeran is hier.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 We're stacked against us both ook Ed Sheeran weer helemaal terug met een uh, nieuwe plaat. Je hoorde over perso op de zaterdagmiddag. Zo dadelijk uh, het voor het nieuws in het kort. Maar is deze van uh, Lino Ricci. Hier is Cela. Oh life should be Echt een plaatje voor de donkere dagen. En vandaar ook vandaag gedraaid de op deze zaterdagmiddag bij CFM. Je hoorde Lionel Richie en Cela van de LP. De wereldberoemde en hele bekende LP van hem. Dancing on the ceiling. We kijken even omhoog naar. Nou, ik zie niemand dansen op dit moment. Dus we gaan het nieuws met je doornemen. Want wat is er allemaal gebeurd, Albert-Jan? Dinsdagmorgen, afgelopen dinsdagmorgen rond half twaalf... werden de hulpdiensten in Zandvoort gealarmeerd voor een melding... gebouwbrand Sandy Hill, paviljoen nummer 25. Meerdere politieeenheden en de brandweer zijn hierop met spoed ter plaatse gegaan. Bij aankomst bleek het gelukkig heel erg mee te vallen. Er was met het strandpaviljoen zelf niets aan de hand. Wel bleek een aantal personen hout aan het verstoken te zijn... in vuurtonnen, zogenaamde oliedrums. Direct naast het paviljoen. Dit zorgde voor een behoorlijke rookontwikkeling die waarschijnlijk is aangezien voor de brand. De brandweer heeft de vuurstokers, tussen aanhalingstekens, bij de vuurtonnen aangesproken en is daarna retour kazerne gegaan. Ook afgelopen dinsdag werd op de algemene begraafplaats Noorderduin in Zandvoort voor de vijfde keer lichtjesavond georganiseerd. De avond ter gelegenheid van aller zielen gaf de bezoekers wederom de mogelijkheid om overledene dierbaren, dan wel diebaren, te gedenken en een kaarsje neer te zetten. Met de warmontvangst ontvangst op de begraafplaats en het samen zijn in deze donkere dagen was deze lichtjesavond 2021 voor de vele bezoekers zeker een lichtpuntje. Opvallend was het aantal jonge mensen die erbij waren en de vele vrijwilligers. Door de succesvolle terugkeer van de Formule 1 staat Zandvoort op de kaart. De extra aantrekkingskracht van ons dorp biedt veel kansen voor bijvoorbeeld nieuwe investeringen en het realiseren van nieuwe projecten. Komend jaar gaat de gemeente het parkeerbeleid uitrollen en investeren ze in meer nieuwe woningen voor met name jongeren, starters en senioren. De zorg voor zowel ouderen als jongeren vraagt aandacht. Ze investeren in groen en de openbare ruimte en zetten in uh, om Zandvoort te verduurzamen. Ze zullen er samen met de gemeenteraad, maar ook met u als inwoner van de gemeente Zandvoort, alles aan doen om die verwachtingen waar te maken. Uh, veel mensen die van een minimuminkomen moeten rondkomen, komen door de stijgende prijs van gas en elektra in de problemen. Dat merkt ook Kim van Schijk, die een voedsel- en kledingsbank runt in Zandvoort. Sinds bekend is dat de energieprijzen gingen stijgen... is een aantal aanvragen voor voedselhulp echt omhoog geschoten. We komen daar in het tweede uur nog uitgebreid op terug. En de VVV in Zandvoort is per 13 december definitief weg uit onze kustplaats. Uh, een op het oog eigenaardige beslissing van een toeristisch oord... waar miljoenen bezoekers komen. Maar de VVV kreeg amper nog bezoekers. 9000 in 2019 en is in Zandvoort niet meer van deze tijd. Ook daar komen we in het tweede uur nog uitvoerig op terug. Ja, ik heb uh, inderdaad daar nog wel uh, een beetje mijn twijfels bij. Maar goed, een beetje ouderwets uh, misschien worden het straks in het uh, tweede uur. Dank voor het nieuws in het kort uiteraard ook na te lezen op onze eigen CFM-app. En hier is Tavares. I'm Ga houden muziek, de Tafaris en Who Done It. Zo dadelijk het weer bericht. Maar eerst krijg je van ons de nieuwe U2. Hij komt eraan. Over een paar maanden hoor je meer op de radio. Maar wij draaien hem alvast. Your song saved my life. is net uitgekomen. De nieuwe single van uh, U2 was dat. In hoe is het met weerbericht? Uh, Albert-Jan, heb je de spulletjes bij? Nou ja, kijk, kijk maar naar buiten. Vandaag is het uh, bewolkt En hier en daar valt wat lichte regen. Veel plaatsen houden het echt droog. Er waait een toenemende zuidwestenwind en het wordt 12 graden. Vanavond en vannacht is het bewolkt en valt er af en toe wat regen en motregen. Het wordt niet kouder dan 10 graden. Morgen is er een mix van zon, wolken en een bui. Er waait een matige tot vrij krachtige aan zee, krachtige westen tot noordwestenwind en het wordt 12 graden. Die 12 graden gaan we ook de komende week elke dag halen. Het weerbeeld daarbij, is, uh, daarbij. Rustig met een mix van zon, wolken en soms een bui. Over het algemeen is het de hele week droog. De wind neemt in kracht af en in de nacht en ochtend is de kans op mist. Pas vanaf halverwege de maand lijkt het kwik wat te dalen naar een graad of tien. Aldus Rico Schreuder. En dat was het weer. Uiteraard ook na te lezen op onze eigen CFM app. Kijk dan even onder Meteopagina Zandvoort. Dat was het weer. En uh, om half drie zijn ze begonnen met uh, voetballen uiteraard op het uh, speels, Want SV Zandvoort speelt vandaag thuis tegen Aalsmeer. Straks over een uh, tweetal platen gaan we contact opnemen met Jan van der Leden. Hij is bij de voetbalwedstrijd van vanmiddag aanwezig. Maar eerst onder meer deze van GM Silk. Let me tell you a story of a love I had in a So long fire, my every need was her desire All the past in love and my heart called out to be on the rebound from a love we had in the morning too, Such a star when you're feeling blue, just a touch of a hand and your blood runs high, you say it's love, but you know it's not, If she gave you love, set your soul on fire, every need was her desire, falling fast in love, Get can't your heart called out to you. <laughs> Om deze weer eens terug te horen, de singel van GM Selkie. On the Rebounds. Zodra gaan we voetballen, Albert-Jan? Ja, ik ben Best. erg benieuwd hoe het met de, met de geblesseerden is. Maar daar vertelt straks Jan van der Leden alles over. No Luling Voor de, de single van uh, Anderson Paak en uh, Bruno Mars. Dat was uh, Skate. We gaan uh, richting uh, Duintjesveld, want uh, daar wordt uh, vanmiddag uh, gevoetbald. We spelen vandaag thuis. We hebben het uiteraard over uh, SV Zonfoort. Vandaag tegen Aalsmeer. Goedemiddag Jan van der Leden. Goedemiddag Rob. Zo, ja, hoe is het ermee? Uh, Weer een uh, week verder, of twee weken verder eigenlijk. Want uh, ja. vorige week werd er uh, niet gevoetbald. En vandaag weer wel, en we hebben nou die coronamaatregelen eerst daarover, Jan. Ja. Want ja, als je de kantine in wil en naar het toilet en de kleedruimte en dergelijke, dan heb je zo'n QR-code nodig. Hoe gaat het daar bij jullie? Nou, ik moet eerlijk zeggen, het gaat, gaat eigenlijk hartstikke goed. Iedereen die werkt volledig mee. Er wordt, uh, wordt, ge wordt gecontroleerd, maar het is gewoon een hele moeilijk opgave. Ja, lijkt me ook uh, inderdaad. Ja, we komen soms met tientallen tegelijk binnen. En dan moet je ze maar uitpakken en controleren. Dat valt heel door de mensen van tafel zelf al. Dat gaat goed. Ja, jullie uh, doen uh, je uiterste best. En uh, uiteraard is het ook een beetje aan de mensen zelf om er uh, op een goede manier uh, mee om ja. te gaan. we hebben het, uh, we hebben het aan, de, aan de ramen hangen. We hebben het voor de deur staan, voor de ingang. Dus iedereen ziet het en iedereen doet over het van de tijd dat, dat dit gebeurt. Mooi, maar gelukkig uh, kunnen we gewoon tussen aanhalingstekens uh, voetballen. Want uh, ja, Albert-Jan zei het al, hoe is het met de blessures? Uh, Berg is niet aan de bal, die is terug. Uh, Dani is niet aan de bal, die is terug. Uh, Water speelt u mee, Dylan Kreuger speelt u mee. En uh, we we het er net over gehad, hebben we allemaal, allebei... Alle geblesseerden die de afgelopen weken geblesseerd zijn, die spelen ongeveer een uur op de weer Natuurlijk afhankelijk van de stand en... Tja, zeg, Jeffy Sams, geeft het voorzitter en Kasti komt net voorlangs. Dit is jammer. Oké, okay, nou uh, blij dat uh, in ieder geval het, grote, de, de, de, het groot gedeelte van de blessures uh, in ieder geval weer kunnen spelen vandaag, uh, Jan. Ja. Maar die, over de vraag die nog vanochtend stelde. Ja. Ja. Ik wil naar het toilet. Ja, doen dan dan Hoe doen we dat? Kijk, op het, Degene die op de tractor staan bij ons hier, buiten, moet net zo overal in de kroeg ook uh, getest worden. Of gescreend worden, laat ik het zo zeggen. Dus degene die, die dan beneden buiten staan, ja, die zal er niet zijn. En ja, als die dan toevallig moet plassen. dan er geen code. Dan dus zal het inderdaad gewoon tegen Duin aan doen. Oké, okay, ja. Weet het echt niet Nee, nee, nee, nee. Ja, dat, is, dat is de enige oplossing. En uh, gelukkig hebben we hier uh, de duinen, <laughs> Jan. Jeetje. we de ruimte Maar ja, nou ja, het blijft, uh, het blijft inderdaad uh, behelpen helpen op dat gebied. je kijkt, je naar buiten te kijken, dan zijn er gewoon aan de zijkant, de grote ingang voor. We hebben het veld achter, veld achterin, drie, vier en vijf. We hebben uh, de ingang van de kantine beneden. We hebben daarnaast nog twee ingangen op, op het terras. Waar moet je al die mensen vandaan halen die iedereen mag controleren? We hebben dege wel degenen die gecontroleerd zijn en die wij niet kunnen. Die hebben we voorzien van een bandje, zodat zij uh, gescreend zijn. Dat zij kunnen laten zien dat ze gescreend zijn. Want anders blijft je aan de gang. Dus ga je iedereen die je niet kent, ga je vragen om je telefoon en uh, om je circuiteur te halen. Nee, het blijft Ja, nou ja, inderdaad. Blijft, blijft moeilijk uh, alles met die QR-code. Uh, inderdaad, de regels. Nou ja, volgens mij uh, is het beste dat we gewoon uh, die anderhalve meter uh, zoveel mogelijk uh, proberen te, te, te handhaven of te doen. Nou ja, we hebben een groot complex. We hebben, we hebben een ruime tribune. We hebben uh, langs de kant uh, staan we op dit moment nog niet veel mensen. Langs de lange zijde, want die staat er niet meer in de win. Dus daar is het nog rustig. Maar die anderhalve meter wordt wel uh, gehandeerd. Oké, okay, nou helemaal goed. Vraag tegen Alsmeer, uh, Jan. Nou ja, ik hoop uh, dat, we, dat, dat we de wedstrijd uiteraard gaan winnen Vraag. Nou, het is, het is voor ons natuurlijk drop of tronder. Het is niet drop of tronder, maar het is wel een belangrijke wedstrijd. Maar ook die zit in een slechte fase. Dus die is ook gebrand zijn om te, om te winnen. Nou, jij volgt uh, de wedstrijd uh, vandaag voor ons. Uh, mocht er in de tussentijd uh, gescoord worden, horen we het graag van je. En anders komen we aan het eind van uh, de eerste helft graag weer bij je terug, Jan. Ik laat het weten terug. Oké, okay, dankjewel voor dit moment. Hoi, nog steeds zijn 0-0 de wedstrijd uh, SV Zandvoort tegen Aalsmeer. En hier is de nieuwe single. We draaien heel veel nieuwe singles vandaag van Adel. There ain't no in for De nieuwe single van Adel de Easy on me. De zaterdagmiddag van CFM. Nou, we hadden vanmorgen trouwens een uitzending van Goedemorgen Zandvoort met Gert van Kuik en Ben Sonneveld. En ze hadden onder meer een gesprek daar met Erik Koning, Albert-Jan. En volgens mij ging dat over de ondernemer van het jaar. Ja, want het is nu ook weer zover. Er kan weer gestemd worden op de ondernemer van het jaar. Van 1 tot en met 14 november kan iedereen een stem uitbrengen op een van de acht kandidaten die de eindronde hebben gehaald. En uh, inderdaad, vanmorgen tijdens het programma Goedemorgen Zandvoort... sprak Gert van Kuik met Erik Koning... over deze verkiezing van ondernemer van het jaar 2021. Ben je nog helemaal in de war? Nee, toch? Oké. Nee, we gaan het hebben over de jaarlijkse verkiezing ondernemer van het jaar. Ja, je werd, het werd net aangekondigd: van, hé Ben doet het gesprek, dus ik, zit er maar, ik oh. ben aan de lijn. Ja, nou, ja ik, ik luister mee. In het programma staat mijn naam. Maar goed, maakt niet uit. We zijn onderling uitwisselbaar, min of meer. Ja, ja, ja. Zeg, vorig jaar was er geen uh, verkiezingen-ondernemer van het jaar, geloof ik, hè?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 ja, moeten, moeten we nu dat beeldje dan in, he, nog een jaar zeg maar, in de kast laten staan? Of kunnen we er nog iets mee? We hebben er een mooie prominente plek gegeven uh, in het muziekpaviljoentje op het Raadhuisplein. En daar heeft ze, uh, denk ik, vier maanden gestaan of zo op een mooie, onder een mooie stolp op een sokkeltje. En niet gestolen. Dus, uh, en niet gestolen, ah. niet beschadigd. Het was, het was overigens wel een replica. Ah ja, maar, <laughs> des, maar wel een, bet des, des een betrouwbaar publiek is antwoord, min. hè?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 te bedden brengen in dit uh, geval. Dat mm -hmm. lijkt me ook heel verstandig. En dat doen we niet, we zijn volstrekt <laughs> onpartijdig. Maar je hebt acht kandidaten. Kun je ze in het volgorde van nummer acht en nummer één... even kort benoemen? Wie en wat? Ja hoor, ja, zeker. Uh, uh, Lola Roeg. Kijk, eventjes een nuance. Uh, voorgaande edities... Uh,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 Uh, dan Delaram uh, Verzaski. juist, uh, altijd wel lastig. Delaram. Van Lambiance Coiffure, ook uit de Haltestraat. Eigenlijk de overbuurvrouw van, uh, van Lola. Die andere twee die je noemde, zitten die ook in de Haltestraat? Uh, welke andere twee? Uh, Lola Lai L Rugebrecht van Friends Bar Kitchen yeah. zit in de Haltestraat. En Delaram uh, zit ook in de Haltestraat. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, die, die, die zijn dus overburen van elkaar. Dan hebben ah. we Jim Keur van Autostrijder. Uh, Christie Ganster van Wijn aan Zee, Julian Lark van Bluezone Espresso. Waar zit hij? Uh, ook in de Haltestraat, ook een overbuurvrouw. Dit lijkt Daarvan op. Het goed gaan verder. <laughs> ja, daar wordt dus niet naar gekeken, okay, Nee, per se naar locatie. Nee, dat is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 Zo heb je dus nu ook, ook ja, laat het even zeggen, een kopgroepje die, die, die werkelijk nek aan nek gaan. Hm, nou. ja, daar is het heel spannend. Ja. Ik ben heel benieuwd. Tot en met wanneer kan men nog uh, stemmen?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 Nou, dank jullie voor de tijd en de ja. aandacht weer. Ja, hey, ja top, heel op, veel succes met de verkiezingen. En... Het is ja. een leuk gebeuren. Ik ben zelf ook heel benieuwd wie de winnaar wordt. En we gaan dan later wel kijken wat ermee gebeurt. Want voorlopig is gaan stemmen. Dankjewel, dankjewel. Hey. Bedankt. Okay. Fijn weekend verder. Jij ook. Jij ook. Hoi. Uh, Oké, okay, nou dat was uh, inderdaad uh, de, het uh, interview over uh, de ondernemer van het jaar. Dus je kan stemmen via beachpromotion.nl of... Uh, Kijk even op de website van de Zandvoortse Courant. De ondernemer van het jaar. Nou ja, ik zeg er verder niks over heel veel ondernemers uit de, de Hottestraat trouwens. Dat is wel opvallend. Eén van die ondernemers is deze, Lola. Well, you drink champagne and it like Coca-Cola. c o l -A, cola She walked up to me and she asked me to